Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je kaartjes voor een concert- of theatervoorstelling koopt. Want nu de culturele sector weer op volle toeren draait... neemt ook de ticketfraude weer toe. Bij de Consumentenbond en de fraude helpdesk... kwamen dit jaar al tientallen meldingen binnen... van mensen die ongeldige kaartjes hadden, meld Nieuwsuur. Ook Joke en Martin gingen voor honderden euro's het schip in. Hun kaartjes werden nooit bezorgd. Je gaat iets zoeken, je ziet een prijs en, en je gaat ervoor... En... Uh, ja, Je eigen verantwoordelijkheid is natuurlijk om door te zoeken en dat heb ik niet gedaan. En ook gebeurt het vaak dat kaartjes voor een veel te hoge prijs worden aangeboden. Evenementenorganisatoren willen nu dat er een strenge wetgeving komt op het doorverkopen van kaartjes. Een gigantisch containerschip is door de Westerschelde gevaren. Het was zelfs een record, want het water is op het kortste punt 16 meter diep... en het schip steekt 15,9 meter onder water. 10 centimeter speling dus en daarmee het diepste schip dat door de Westerschelde is gevaren. Verder is het megaschip bijna 400 meter lang, ruim 60 meter breed... en passen er bijna 24.000 containers op klimaatactivisten van Extinction Rebellion zeggen dat ze ING-kantoren door het hele land hebben bezet. Ze eisen dat de bank stopt met het financieren van fossiele industrie. ING zegt zelf dat er wel actie wordt gevoerd, maar wil geen bezetting noemen. Het werk zou gewoon doorgaan. En Oostenrijk kleurt een beetje oranje dit weekend. Over een half uur is daar de sprintrace op het Formule 1-circuit. Veel Nederlanders zijn er naartoe gereisd om Max Verstappen te zien shinen. Ook Lara, ze heeft er zin in. We zitten momenteel heerlijk in het zonnetje met een drankje bij te wachten op de sprintrace. De muziek staat lekker aan, dus de sfeer zit hier goed in. Uh, er zijn echt inderdaad heel veel Nederlanders, uh, vooral ook op de Max-tribune, daar zit ik zelf ook. Uh, bij de, iedereen is hier dus dit oranje of ze hebben een Red Bull-shirtje aan, dus dat ziet er allemaal superleuk uit. Uh, ja, het is van echt één grote Oranje zee aan mensen uh, op deze tribune. Max Verstappen start zometeen vanaf pole position. Als hij de sprintrace wint, staat hij morgen tijdens de race ook vooraan.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 En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een kleine 10 minuten tussen de afrit Haarlem Zuid en knooppunt Bad Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort. zee. Zandvoort. Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 In U3 uh, van uh, Zandvoort op zaterdag begonnen we met Singla uit 1988 alweer. hadden de African Bambata samen met uh, UB40 en Reckless nou, uh, u drie, allemaal schermen staan open. Ik zie onder meer, je uh, niet te geloven hoor, dit uh, Tour de France. Uh, we hebben uiteraard uh, Wimbledon uh, wat uh, open staat. Uh, Zometeen meteen komt uh, Formule 1 er nog bij. Hoe ga je dat regelen, Albert Jan? Ja, nou ja, gelukkig heb ik mijn mobiel nog. Ik heb, ik heb al een keer een oproep gedaan uh, op de radio van nou, we moeten meer schermen hebben. Zeker in de zomer met al die sporten. Want vanavond, begint het voetbal ook hè? De voetbaldames moeten tegen Zweden. Maar goed, daar hebben we geen uitzending, maar... Je komt eigenlijk schermen tekort. Uh, laten we even, even, even snel naar, uh, naar Londen gaan, naar Wimbledon. En daar is de damesfinale momenteel aan de gang. En uh, de, daar speelt uh, Ribankina tegen uh, Jaaber En uh, de eerste set ging met 6-3 naar Jaaber. En de stand is nu uh, 2-1 in de tweede set in het voordeel van Ribankina. Ja, ja, hoe spreek je het uit? Uh, 2-1 in het voordeel, dus uh, momenteel uh, dus, uh, ja-beur aan uh, service. Maar die, heeft een, die staat Advantage achter. En daar komt, nou ja, in ieder geval 2-1, tweede set bezig. Uh, kijken hoe dat verder verloopt. Gaan we even naar Frankrijk? Oh nee, half naar Zwitserland inmiddels. Want uh, vandaag is de achtste etappe van Dole naar Lausanne. Een totale afstand van 186,3 kilometer. En ze hebben nog uh, een kleine 70 kilometer te gaan. En uh, weinig uh, verandering, uh, een driemans uh, kopgroep. En op twee minuten uh, de gele truidrager uh, met uh, uh, uh, uh, het peloton. Dus uh, weinig verschuivingen, geen versnellingen, geen, uh, geen inhaalpogingen. Uh, dus, maar er komt nog een uh, behoorlijke kol aan. Dus de venijn zal hem in de staart gaan zitten in Zwitserland vlak voor Lausanne. Ook dat houden we voor u in de gaten. En ook niet bekend hoe het met Mathieu van der Poel gaat. Want die startte niet best hè, in de Tour. Nee, klopt. Maar het hadden echt een down dagen. Het ging niet en het liep niet. Vorig jaar heeft hij nog in het geel gereden. Kan je dat nog herinneren? Klopt. Dus, maar hij schijnt dus een dip nou in ieder geval achter zich te laten. En hij voelde zich ook beter vanmorgen bij de start. En kijken of hij zich enigszins kan herstellen. En als dat niet lukt, hij, want gisteren heeft hij meerdere keren overwogen om af te stappen. Dus uh, erg benieuwd uh, hoe het vandaag met Mathieu van der Poel gaat. Maar natuurlijk ook met alle andere wielrenners. Uh, ook dat houden we in de gaten. En we gaan ons opmaken voor half vijf voor de sprintrace. Hoeveel benzine zou jij erin doen? Zo mogelijk, zo min mogelijk. Ja, maar er moet wel iets Ook, over. Uh, ook vanwege de prijzen natuurlijk, uh, Otjan. Ja. ja, we zijn toch weer punten te, te, te verdelen uh, in die sprintrace. En uh, wij hadden het er net even over van uh, wat, wat voor kleur banden ze zouden starten. Want het was dus wel te zien in de, de, de tweede uh, vrije training dat Ferrari op uh, de, de rode banden toch wat uh, behoorlijk snel waren. En die dus ook de, de derde, de snelste tijden neerzetten op uh, plek 1 en op plek 2 uh, tijdens die tweede vrije training. Uh, vanmiddag dan, uh, ja, hoe starten ze op uh, de, de rode band, ja, denk Ja, ik je? denk, uh, ja, rode band, dat lijkt me het meest uh, logische. En dan op uh, over. op ja. een gegeven moment. Oké, okay, nou roodwit. We gaan het vanaf half vijf allemaal meemaken. Maar ja, we hebben in principe ook de vaste items. Zoals er zijn om half vijf het dier van de week. En ik dacht, nou, gisteren even kijken op de website van de Kennen we dierenhuis. thuis. Ik denk, nou, Chucky, dat lijkt me een leuke. Die, die doen we vandaag. Maar ik keek vanmorgen weer op de website. En toen dus was Chucky alweer weg. Dus het is, het is hartstikke druk. Dus we hebben in principe Rocky. Nou ja, daar moet jij wat mee kunnen, toch? Met Rocky. Of niet? Ja, nee, ja dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Oké, okay. uh, het gedicht van de dag blijft nog even de verrassing. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Kwart voor vijf staat ook uh, geprogrammeerd. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En uh, ja, de zomervakantie is uh, weer uh, begonnen. En dat hoor je ook uiteraard aan uh, heel veel uh, zonnige muziek. En ook op deze zaterdagmiddag 9 juli. Ook dan hoor je de zonnige muziek. nou Dit is eigenlijk een zomerplaats geworden. Terwijl het helemaal geen leuk verhaal is, eigenlijk. Maar het klinkt wel zonnig, dus vandaar dat het gelukt is met deze single. Want laten we hopen dat wat ze zingen nooit, nooit, nooit gaat gebeuren. Uit de jaren 80 en bamos alle playa. En hier is het t-shirt. You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My bellowed me. Après tout le bonjour jour, je te dis. Merci, merci. You were the answer, on all my questions before we we're through. I want to tell you that I adore you. I Lekkere, gouden, oude T-set... Uh, ja, Peter Tettero en uh, Hans uh, van Eyck... Uh, die zorgden voor een geweldige single... die het ook heel erg goed deed in het uh, buitenland. Ze hebben in uh, bijna alle landen wel op, uh, een, uh, in de hitparade gestaan. En ze vochten zelfs in uh, Amerika voor een uh, topplek in uh, de Billboard-lijst. En uh, ja, ze moesten het uh, toen opnemen tegen... onder meer George Baker met zijn Little Queen back. Nou, wij hebben in ieder geval genoten van uh, Mabel Ami. Het is tijd voor. CFM Race Radio. Pit Report. PIT Report! Ja, de PIT Report, want uh, ja, het gaat zo meteen beginnen, over negen minuten. De sprintrace uh, daar in Oostenrijk, uh, op het jan. Ja, maar uh, de VIA is uh, ook weer lekker aan het klooien geweest. En met name uh, heeft dat betrekking op uh, Sergio Perez tijdens de kwalificatie uh, gisteren. Want Max Verstappen moet het tijdens de sprintrace vandaag in Oostenrijk normaal te doen... zonder de hulp van teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kwalificeerde zich aanvankelijk als vierde voor de sprintrace... maar moet het nu doen met een dertiende plek op de grid. Perez moest na afloop nog bij de stewards komen... en die oordeelden dat de Mexicaan de baanlimiet had overschreden. Tijdens zijn laatste run en nu komt hij in Q2... De tijd is afgenomen en eveneens zijn neergezette tijden in Q3. Daardoor valt hij dus terug naar de dertiende plek. Verstappen starten vanmiddag om half vijf vanaf Pol... en weet Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vlak achter zich. Maar dan zou je toch maar als elfde zijn geëindigd in ja. Q2, hè? Ja. Dan, dat, dat, dat is, uh, uh, ik weet niet meer precies wie dat was. Maar uh, dan straffen ze Perez, omdat hij inderdaad buiten de baan ging. Dat is ook aangetoond. Maar ze hebben het, ze hebben het pas in, tijdens de Q3, hebben ze dat, uh, hebben ze dat uh, geconstateerd. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Waarom wordt het uh, niet meteen uh, geregeld? Dat nou, klopt. Hadden... Net als met tennis. Ja. Hè? Als de bal buiten de lijn is, dan... Uh... Ja, kan je, een, uh, kan, kan je het gelijk controleren. Precies. Dus die, die elfde is geworden. Uh, die uh, Even kijken wie dat was. Nou, die gaat natuurlijk met, uh, dat was volgens mij uh, Norris. Of Stroll, dat kan ik, kan ik af zijn, dat weet ik niet. Uh, in ieder geval, ze straffen dan uh, uh, PRS, maar ze, ze, ze corrigeren dan niet die elfde plek in uh, Q2... die dan uh, uh, recht zou hebben om door te gaan naar Q, uh, Q1 of Q, Q3, heet dat geloof ik, Q3. Nou, in ieder geval uh, weer een slecht uh, klungelige zet van, uh, uh, van, uh, van uh, de FIA... En de opwarmtraining was vanmorgen en daarin zette Max Verstappen de derde de tijd neer. Max Verstappen heeft tijdens de tweede en laatste vrije training... vanmorgen op de Red Bull Ring de derde tijd neergezet. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc waren sneller dan de Nederlander. Tijdens de tweede training in een sprintweekend zoals in Oostenrijk... draait het vooral om de race-simulaties en het testen van de banden. Eén snelle rondetijd is minder van belang. Sainz noteerde de snelste tijd van 1.086... ...en was een halve tiende rapper dan Leclerc. Verstappen uh, vervolgde op iets meer dan anderhalf tiende uh, van Sainz. Daarachter kwamen uh, Fernando Alonso en Esteban Ocon van Alpine. Mercedes slaagde erin om de auto's van Lewis Hamilton en George Russell... ...te repareren na hun crashjes in de kwalificatie op vrijdag. Hamilton rijdt met een ander chassis. Zoals gezegd, de sprintrace, uh, we kunnen niet wachten, Het begint om half vijf... ...en Verstappen uh, start daar vanaf Pool... We zeiden het al, hè? rode banden, hoeveel benzine moet erin? Uh, uh, uh, nog halverwege de sprintrace een bandenwissel naar wit uh, of niet. Uh, ik, ik, ik, ik, ik voorspel dat ze alle 1, 2 en 3 op rood starten. Ja, ik ook. Oh, dat is dus, jammer. Uh, dat is jammer. <laughs> Anders <ook weer> had <laughs> ik nog een biertje. Maar goed. Ik doe met je mee, Albert Jan. Ja, nou, dan kunnen we dus niet, geen meer nee, afsluiten. Nee. nee, nee. Oké, okay. uh, even naar de stand. WK, want vanmiddag zijn er weer punten te verdienen. Max, Aankop met 181 punten. Sergio Perez, een teammaatje op 147 punten. En als derde Charles Leclerc met 138. Carlos Sainz, uh, de teammaat van Charles Leclerc, vinden we dus uh, terug op uh, plek 4 met 127 punten. Uh, het wordt wat over een, uh, iets minder dan 10 minuten. Heb je nog scherm over, uh, Obertjan? jan Ja, Voor, nee, uh, ik moet er één <laughs> bij verzinnen. <laughs> Komt helemaal goed, we houden het in de gaten en uiteraard anders uh, ook eventjes bij Fred. Na vijf uur en dan is het weer uh, entertainment for you tijd. Lekker blijf luisteren naar het geluid van Zandvoorts. Dit is CFM. goedemiddag allemaal. Het allemaal, de gouden oude en ook de nieuwe muziek. En dit was een gouden oude natuurlijk. Je de single van Blondie en The Heart of Class. Zo, dadelijk het dier van de week. En deze week, we hadden bijna Chucky, maar die was alweer vervlogen uit het asiel. En uiteindelijk is de keuze gevallen als op Rocky. Zo dadelijk staat Rocky uh, zichzelf uh, aan je voor. Maar eerst uh, gaan we op vakantie. Want het is zomervakantie. En uh, dat gaat uh, gevierd worden. En niet alleen uh, uiteraard uh, lekker naar het buitenland... Maar ook op de Zandvoorts radio met heel veel zonnige muziek. Waaronder MC Michael Gin, DJ Sven en de holiday rap. We was We us out of bed. We I'm stupid, don't play the fool. But the answer was shot, you gotta go to school. She's running up and down, and everybody knows. Rapping, rocking, popping in the street, can show. Mike, you G rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic, there will be no delay So, you better run to see him in your neighborhood. Here's Rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream at us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang a dong for a holiday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 we go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot The only thing is, cool, the only thing I've got That's where Sparrow store me, I better go Cause when hanging on the street, in the street get choked And about rocks? What?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 What <laughs> And also DJ and then I like the schools so I took another way I like the Micah G So I use my voice As soon as I buy the I the big, big Rolls Royce. So that's right My name is Micah G I used the holiday with the FIC On the suite Was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring rangadong for a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rangadong for a holiday I Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring rangadong for a holiday Micah G and Sweat We're here to stay We're gonna ring rangadong for a holiday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 I-K-E-R and D-N-C Yo, M is microphone and G is genius Micah D in the house, that's serious And you know that, and you show that It's time, Sven, so let's go back We are going on a summer holiday do, do, do, do, do. We the going to London and New York City do, do, do, do, do. We are going on a summer holiday do, do, do, do. We the going to London and New York City do, do, do. MC, Michael G en DJ sven hier met uh, de Holiday Rap. Inderdaad, om uh, lekker in de zomerstemming te komen. Nou, half vijf uh, geworden op de Zoonvoortse Radio. En uh, als trabe luisteraar weet je dan natuurlijk... dat het tijd is voor het uh, dier van de week. En nou had je er een uitgekozen, Albert Jan, maar Die ja. was alweer weg voordat jij het bericht had kunnen uitschrijven, toch? Ja, ja, ongeveer. ja, klopt. Dus ik kon het weer opnieuw gaan doen. Maar dat was een goed teken in ieder geval voor Chucky. Want Chucky heeft een thuis gevonden. En hij heeft maar even in de asiel gezeten, een weekje of zo, dus dat kwam goed uit. Mijn nieuws, en uh, vandaag hebben we een andere hond uh, ja. die uh, zich uh, aan, uh, aan je voor wil stellen. Ja, en die naam is Rocky en hij is net vijf jaar oud. Ik ben niet zo hard als hoor. ik heb een groot hart voor iedereen op twee benen namelijk. Ik ben op zoek naar een nieuwe baas omdat het wat druk werd in huis en er was weinig tijd voor mij. Ik ben aan mensen een vriendelijke man en begroet iedereen enthousiast die op visite komt. Kinderen ben ik gewend. In huis vanaf zes jaar kan ik prima samenwonen met ze. Ik ben gek op aandacht, spelen en stoeien. Ik kan niet goed met andere honden overweg. Vooral die kleine blaffers. Verschrikkelijk vind ik die. Ik heb wel geleerd om andere honden te negeren... en hier ben ik echt een kei in. Als mijn baas dit samen met mij blijft oefenen... zal ik dit ook blijven. En hebben wij samen een relaxte wandelingen. U begrijpt dus dat ik niet geschikt ben... om mee te gaan naar uh, losloopgebieden... of drukke gebieden waar veel honden komen... Ook katten zijn niet mijn beste vrienden. Ik zie ze meer als speelgoed wat ik, kan, wat, ik, wat ik erg kan laten schrikken. Ik kan prima alleen thuis blijven en liep daar lekker los in huis. Ik sloop niet en ben zindelijk. Ik zoek een baas die wel voldoende tijd heeft om met mij te wandelen, want dit was er de laatste tijd erg bij ingeschoten. En mijn conditie zal dus weer opgebouwd moeten worden. Verder luister ik goed en kan ik netjes aan de riem lopen, wel kan ik in het begin een beetje trekken. Maar ik ben hier al mee bezig en aan het oefenen en ik snap al heel snel wat de bedoeling is. Bent u op zoek naar een blije, enthousiaste en lompe buldog kruising? Ik ben op zoek naar iemand die mij volledig accepteert. Ik, ik hoop u snel te zien. En waar verblijft Rocky? Rocky verblijft momenteel in het Dierenthuis, Kennamland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Kijk ook even op de website www.dierentehuiskennenland.nl Want ook Rocky verdient een thuis. En uh, zo is het we net gaan voor Rocky en andere leuke dieren, en, uh, we kennen maar dieren thuis. Nou zei Albert-Jan net tegen me, nou uh, die dier van de week is uh, Rocky, daar heb je toch ja. wel uh, muziek op, uh, Albert-Jan, ben je er? Ja, ja ik ben er. Ja, oké, okay, dan is het goed. Nee, en uh, ja, toen zat ik te denken van ja, wat uh, kunnen we nou gaan draaien, we kunnen alle kanten op eigenlijk ja, en uh, ik ga gewoon eventjes de verkeerde kant op, even een fout uurtje ervan maken, weet je wel, met uh, Rocky.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 zochten toen en kamer en bleven bij elkaar. We sliepen samen op de grond en zagen geen gevaar. Onze harten bleven branden door de liefdesplan. Tot ze op een dag vertelden dat er een baby kwam...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 Ze schonk me toen, een meisje, oh wat was ik trots op haar. We leefden in een paradijs en hielden van elkaar. Goede maar ook slechte tijden, we hebben alles gehad. Tot aan die dag dat ik horen moest dat zij niet lang meer te leven had. Ze zei me Rocky, ik ben zo bang om nu al te sterven en wat hierna dan komt. Is er dan soms een heel nieuw leven achter de horizon? Alleen mijn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 En weet nog niets van het leven Ik ben toch nog zo klein en kan Alleen maar liefde geven. Ja, dat is een uh, gouden Don uh, Mercedes, als we het toch over de Formule 1 hebben, uh, Albertje Ja, ja, hè, ja, ging ja. Lekker oh. he, met, uh, met uh, de Mercedes gisteren. Dus uh, Don Mercedes en Rocky, het dier van de week en uh, de Formule 1 gecombineerd. Want jij bent aan het uh, kijken naar uh, de sprintrace. Ja, nee, ongelooflijk. Wat een start zeg. Maar het is allemaal wat later, want ze hebben een tweede op opwarmronde gedaan. ...in verband met de auto van, van Fernando Alonso... ...want die stond stil, dus ze hebben een extra opwarmronde gedaan. Dus ze zijn net van start gegaan. En uh, Max was inderdaad sneller weg dan de beide Ferrari's... ...maar de, de ene Ferrari zat hem al gelijk in de kont te kijken... ...om het zomaar eens te zeggen. Want uh, het scheelde niet veel uh, dat of uh, de Ferrari ging hem voorbij... ...maar gelukkig zat uh, Max uh, aan de binnenkant... En, uh, uh, kwam de, uh, de achtervolgende Ferrari kwam uh, dus wat ruimer uit de bocht waardoor zijn teamgenoot die in de Ferrari uh, en dan op Science, uh, hebben we het dan over uh, Erg dichtbij kwam uh, om, uh, om Leclerc van de tweede plek af te rijden. Maar de, uh, no, helaas, oh, tenminste, dat lukte dus niet. Dus vooralsnog stand Verstappen op pol of over kop met, uh, in de tweede ronde. Met in totaal 23 ronden te rijden. Leclerc 2, Sainz 3, Russell 4, Ocon 5 en 6, Magnussen. Hamilton vinden we terug op plek 11. En wat hebben we nog meer? Perez op 8. Inmiddels uh, en, uh, ze zijn ze allemaal op de medium. Die staat op de medium banden. Iedereen staat op de medium banden. Behalve Albon. Die staat op de rode band. Goed, dat is even een tussenstandje. Oké, okay, nou, ze hebben het uh, bij, uh, bij Hamilton... omdat hij natuurlijk al uh, heel veel jaren uh, de, de grote kampioen is... hebben ze op een gegeven moment gezegd... Van, we moeten hem eigenlijk Don gaan noemen. Don, uh, Don Lewis Hamilton. Maar uh, ja, we maken er gewoon Don Mercedes van... van die uh, plaat van uh, Rocky. Uh, dat hij, is, hij is uh, leuk. Dat lijkt me ook wel een goeie. Nou, uh, uh, wat, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard uh, zometeen het gedicht van de dag. Hoe heet jouw gedicht eigenlijk? Nou ja, de dus, uh, zomervakanties beginnen weer. Dus ook de zomerliefdes branden weer los. Zomerliefde? Ja. Nou, het gaat uh, allemaal langskomen zo dadelijk nog. En uiteraard volgen we de sprintrace die inmiddels voor start is gegaan. Oh, dat was herhaling. Nee, het. Oh, okay. Sorry, joh, joh, joh. Nou, eens even kijken wat er op het antwoordapparaat uh, staat uh, luisteren. Yes, this is Miss Renee King out of Philadelphia. I'm gonna like see you to give me a call on area code 215 222 4209 And I'm calling in reference to the music business. Thank you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you? Hey, how are you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name uh, and your number and I'll get back to you? Once again, it's another rap bandit, feeling an I and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey yo, yo. Knocking on my door saying, hey yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo can't understand what the problem is I find it hard enough dealing with my own biz How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan Yo man, I gotta step out time. You wanna call me up? Take my number down It's two two. two, two, two, two, two. I gotta an answer machine that can talk to you it goes, Hey, how you doing? Sorry I can't get through but leave your name and the number And I'll get back to you, yo, check it Exit the old style into the new But nothing's new by being hawked by you. Or should I say a flock, cause around every block There's Harry, Dick, and Tom with a demo in his mouth. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the movie They're here to tell The limousines and pails of money they'll make like a pro I be like, yo, black is claiming a tape We'll I have like to show the time yeah. is spare I just make but the song's created in they shacks yeah. So, wick, wick, whack Situations like this I now hate to give you smiles Kool-Aid, wide the ass And with the straightest face, I be mean like, hell yeah. yes The yes. yes. yes. is a Papa Prince Paul, So I don't go A-war But yet I know when they fall, they get Hey, how you doing? Sorry I can't get yeah. through Why don't you be home And number, And I'll get back yeah. to you Hey, how are you doing? Sorry I can't get yeah. through I don't to your name and your number? And I'll get back to you, check it out. No, Party after no, dragon on no, Dixon no, Ave. Haven't no, been to a no, in no, quite a while. No, Think I'll catch up on the latest styles. that no, piles no, and piles no, of them no, takes about a no, miles. No, All I wanna do is cut no, on the jackpot. No, No like G is all the producer. Now roll with me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make life the beat. Jet. Jet, but I'm getting used to this game. More abuse, getting raped and giving birth to a tape. 'Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, set like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Lufka. Me, myself, and I go to act daily And really, do I not? No matter how How I dodge some jackal always nails me No matter what the plot, and even out on tour They be like, yo, I gotta get the player back at the hotel I be like, oh, swell, unveil the numeric code that now's my room And tell them to call me at me But of course there's no answering machine in my room But a pretty younger girl who I smoke on tour And with the rings while we're alone She'll answer the phone, and with the greatness she'll recite like a phone. Hey, you done did the right thing dollar. my ring, ring, now you're waiting on the ring. Deze I would love if je uiteraard wel van het uh, hit van hem van uh, Mima Myself and I en dat ziet hij ook weer in deze plaat. En deze plaat heet uh, Ring Ring Ring. Ook een uh, leuke gouden ouwe om uh, weer eens uh, terug te horen op de radio. dadelijk het uh, gedicht uh, en dat gaat over uh, zomerliefdes. Maar eerst gaan we nog even uh, naar het strand toe en een beetje surfen of zo. Every day when our homework's done. Go to the beach and gonna have some fun. The ocean's blue. Zonnige muziek van de surfers en windsurfing. We gaan de zomer in. En de zomerliefdes komen eraan. Op een vrijdagmorgen, half negen. Mors koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les. Wat is er aan de hand? Waar ook de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen dat ze in Zandvoort is, bij mij. Gardameer of Rome, pizza met tonijn. Ik zou de maffia vermoorden om alleen maar bij jou te kunnen zijn. Vroeger op de markt in Italië... heb ik mijn hart verloren aan die beeldschone Amalia. Vroeger op de markt in Italië... keek ze me aan... Het was gedaan, oh, oh, die mooie Amalia. <laughs> non parlo italiano. Limone, limone. We dronken lemon jello. Het was een hele mooie nacht. Dus heel gek is het niet dat ik nu, nu nog steeds hier op je wacht. Bij jou in mijn gedachten aan de bar van Café Nol... Ik blijf altijd op je wachten. Maar het is nu de avond voor de lol. Gardameer of Rome, pizza met tonijn. Ik zou de maffia vermoorden. Al was het alleen maar om bij jou te kunnen zijn. Vroeger, vroeger op de markt in Italië heb ik mijn hart verloren aan die beeldschone Amalia. Vroeger, vroeger op de markt in Italië keek ze me aan. Het was gedaan... Amalia No parlo italiano Haha, chinchin, cin mira, vino, aqua Gardamer of Rome Pizza met salami Ik zou de maffia vermoorden Om alleen maar bij jou te kunnen zijn Vroeger, vroeger op de markt in Italië, Heb ik mijn hart verloren aan die beeldschone Amalia Ja, vroeger op de markt in Italië Keek zij mij aan het was gelijk gedaan. Oh, oh, Amalia. Amore mio, Amalia. Ciao. Haha. Tjim, tjim. Vrijdagmorgen half negen... ik koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les... ...wat is er aan de hand. Maar ook op de wereld... Er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen. Dat zien mogen mis bij mij. Ga er meer op dromen, pizza met tonijn Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn? Aan de bar in café No. Blijf altijd op je wachten. Maar nu is de avond lo. Ga de middelbrome pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn. Ciao. en van de ene Wesley gaan we over naar de andere Wesley. <middels> je wil dat ik vanavond kom, dus ik gooi de deur dicht van mijn huis. Je hebt me, ik was overstag. Ja, ik wil alles, alles aan je geven... Ik wil dat jij nu bij me bent, al is het maar voor even. En ik denk niet aan later, maar liever aan vanavond. Rustig bouwen aan een toekomst, jij wilt dit toch ook. Met z'n tweeën nog geen siesta, want ik wil eerst nog een fiesta. En proost hem met de kiel, ja. we gaan door tot aan ja na na na na, na.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 Zijn tweeën nog geen siesta. Want ik wil eerst nog een fiesta. En proosten met de kiel, We gaan door tot aan. Mañana, na, na, na, na. zijn we samen voor altijd. Oh, liefste. Jij wil dit toch ook? Met z'n tweeën nog geen siesta Want ik wil eerst nog een fiesta En proosten met de kiel, ja. We gaan door tot aan manja Na na na na na ja. Ik wil eerst nog een fiesta oh, fiesta Fiesta Met z'n tweeën nog geen siesta Want ik wil eerst nog een fiesta En proosten met door tot aan, man, ja, na, na, na, na. Nou, nog geen uh, siesta van uh, Wesley Klein en uiteraard uh, Monique Smit... hoorde je na het uh, nummer wat uh, hoort bij het uh, gedicht van de dag. Mooi gedicht, uh, Albert-Jan. Ja, tot tranen wonder, wondermooi, wondermooi, Wonder, wonder, hè? Wonder, mooi, wonder, en een uh, nummer wat we daarachter draaide was van uh, Wesley Bronkorst En die heette uh, Amalia. Ja, en nou, ja dat uh, lijkt ik... een beetje op... Uh, <laughs> Bacardi Lemon, wou je Baca zeggen. Bacardi Lemon, ja, ja, ja, ja, klonk klok. het wel een beetje. Ja. Toch, uh, Fred? Ja. Ik, dat leek er ik, heel ik, veel ja, op. Ja, he? ik, ik bedoel, ik hoorde de melodie en uh, ja... Uh, ik had maar uh, één melodietje nodig. Ja. Klopt. En je had hem alweer ja, in de pocket. Ja, had hem alweer. <laughs> het referein. Het referein. had je gehoord en uh, een klaar uh, met keus. Uh, uh, uh, uh, ik had eigenlijk uh, uh, nog niet zo op gelet. Uh. Nee, ik ook niet. Nee. nee. Maar goed. Uh, Amalia van uh, Wesley Broncos. Ik uh, ben, ben benieuwd uh, hoe dat uh, verder verloopt. Uh, maar goed, ik, ik heb het nummer... Uh, uh, één keer een klein stukje gehoord. En dit was eigenlijk de tweede keer een klein stukje. Dus. Dat, duw, dat was al genoeg. Het ja, duurt ook maar 2 minuten 35. Ja. Zo. zo. die hebben we te pakken. Ja, ja. Nou, uh, je ja, uh, staat goed geparkeerd, uh, neem ik aan, voor de deur. Ja, ik Keurig zat, uh, geld in de automaat. Ja, allemaal uh, betaald. Dus ja, helaas. Declareren. Uh, helaas, he, dat zo moet. Maar goed. We gaan in ieder geval een leuke radio maken. Ja, dat is, uh, dat is het bedoel. <laughs> daar, daar ben je voor zo dadelijk een entertainment voor jou. Ja. Hoe gaat die eruit zien, Fred? Nou, als het goed is, dan is Arno Kolenbrander onderweg. Hier naartoe naar de studio. Over zijn nieuwe single. En ik weet niet of die Def Rimes zelf ook bij zich heeft. Uh, maar ze hebben samen dus een nummer uitgebracht. Uh, een lekker ding. En we gaan eventjes bellen met Perry Zuidom even een Rotje knol. En uh, dan gaan we door naar Brabant. En daar gaan we bellen met Leen Zuilmans. Kijk, kijk, kijk, dat zijn toch wel uh, namen die je vanmiddag uh, weer in je programma hebt. Ja, dat zijn uh, toch wel uh, de bekende. Een beetje de bekende ja, in het Nederlands, uh, Nederlands. De bekende Haar. snappelaars noemen ja, ze dat toch? Ja, ja, ja. Uit het snappelaarscircuit. Ja. Uh, uh, uh, snappelaarscircuit, uh, uh, inderdaad. <laughs> <laughs> Snappelcircuit. <laughs> Snappelcircuit. Ja, goed, maar uh, ja. Het zijn leuke gasten. Mooi. Nou, we hebben, we hebben het over Sequirus daar trouwens. Uh, tussenstand. Uh, nou ja, Leclerc en Sainz zijn geen vriendjes meer van elkaar. Die hebben al een paar, paar keer uh, bijna uh, ingehaald uh, en uh, weer teruggepakt. En uh, dat gaat niet op een allervriendelijkste manier. Maar vooralsnog uh, Verstappen, uh, die profiteert daarvan. Die rijdt uh, toch uh, 2,5 seconden weg bij uh, Leclerc en uh, Sainz. Dus Verstappen nog steeds uh, op, uh, pol, op, ja, uh, uh, uh, voorop. In deze sprint race Lecaire 2, 3 Sainz, 4 Russel 5 PRS. Dat is keurig van PRS. Dat zijn mooie uh, berichten. Morgen op Paul. Ja, nog even nog wat wil ik nou nog zeggen. Uh, nou, ik weet niet meer. Oh ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, hoofdmoeder even snel. Even kijken ja, naar de wisselen Vertel jij ondertussen dan nog even over... Uh, ja, waar ze een aan kunnen vragen? Ja. Vezoek, waar ja. Kunnen, ja, ze dat, dat, dat kunnen ze verzoekjes aan vragen? ze En dan gaan ze eventjes naar zfmartisten.nl. Uh, Al ja. dan heeft een trage vervinding. Ja. <laughs> Hier ja. ja. ja, Maar daar rechtsboven zit uh, trouwens een, een, een, een balkje heb ik gemaakt. En uh, daar staat een uh, verzoekje. Dus daar kunnen ze verzoekjes hey, aan vragen. Kijk, dat gaat nog meer. Ja, dus dat wordt nog iets, uh, iets makkelijker. Zfmartiesten.nl ja, uh, als, ze, als ze de site leuk vinden, ja, uh, mogen ze daar ook nog eventjes een sterretje aan toevoegen onderop. Nou, we, helemaal goed. We schakelen nog eventjes uh, over ja. naar uh, Londen, naar Wimbledon. Uh, <tast> ja, ja, even naar Frankrijk. we gaan eerst naar Frankrijk. 30 kilometer uh, gele, <t topics> gele trui op iets minder dan 2 uh, seconden. Uh, uh, achter, uh, nee, uh, een, nee, 1 minuut 34, lees ik inmiddels, met nog 25 kilometer te gaan. Dus die finish gaan we niet meemaken. Wel, uh, nou ja, ook de finish gaan we niet meemaken van, uh, van Wimbledon. Want daar is de derde set nog aan de gang. Tussenstand is momenteel niet in beeld, dus dat is even gokken. Maar er staat, een van de dames heeft al, uh, vijf, uh, staat op 5 uh, uh, games en de ander op minder. Dus het zal zo goed als beslist zijn. Goed, uh, dat was het uh, voor zover. Nogmaals, verstappen nog met nog uh, drie ronden te gaan, dus dat halen we ook niet meer. Verstappen Leclerc en Steins uh, in de sprinter is 1, 2 en 3 voorlopig. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Doei, doei doei. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da,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 And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dubs Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Always look on the bright side of life Come on! Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5